...journaal. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van Hogeschool inhaalt de bezem door de onderwijsinstelling. De Pabo in Hoofddorp gaat dicht en ook de opleiding cultuurmaatschappelijke vorming in Den Haag wordt opgeheven. Zes andere opleidingen worden langzaam afgebouwd. Verder wordt er bezuinigd op ondersteunend personeel en gebouwen. Terpstra werd vorig jaar aangesteld bij Inholland na berichten over gesjoemel met diploma's en financiële onregelmatigheden. Politie en justitie hebben de vermissing van Millie Boele te lang onderschat. Dat zegt een evaluatiecommissie. Het meisje van 12 uit Dordrecht verdween vorig jaar maart en werd na een week dood teruggevonden. Volgens de commissie hebben de agenten ter plekke een behoorlijke prestatie geleverd, maar schoot de aansturing tekort. Ook duurde het te lang voordat er huiszoekingen werden gedaan en er een Amber Alert werd uitgegeven. Het Syrische kabinet heeft besloten om de noodwet op te heffen die het regime al bijna 50 jaar gebruikt om kritiek de kop in te drukken. Ook worden de speciale rechtbanken voor politieke gevangenen opgeheven. President Assad moet de besluiten nog ondertekenen. Of de bevolking ook echt meer rechten krijgt, is niet duidelijk. Vanochtend nog werd een demonstratie in de stad Homs bloedig neergeslagen. Tegen Sitska H uit Nijbeets is 12 jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie zegt dat zij haar vier baby's om het leven heeft gebracht. De eerste keer zou doodslag zijn geweest... omdat de moeder volgens het OM verrast was door de gevolgen van de zwangerschap. De andere drie gevallen waren volgens het OM moord. Er is geen TBS geëist omdat H zich niet wilde laten onderzoeken. De man die op Twitter Femke Halsema bedreigde... heeft een celstraf van 17 dagen en een werkstraf van 80 uur gekregen... De Rotterdammer van 36 had gedreigd het dochtertje van Halsema iets aan te doen. Hij verklaarde later een hekel te hebben aan linkse politici. Hij had via Twitter ook PvdA-leider Cohen en D66-leider Pechtold bedreigd. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog, gevolgd door een heldere nacht, minimaal rond 8 graden. Ook morgen een zonnige dag, het wordt dan plaatselijk 25 graden. Dit was het NOS.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 Dans les tasses, les cafés nettoient leurs glace. Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Sont dans les gares, à la Villette, on tranche le lave Paris by Deck regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards Il est 5h, Paris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 Il est 5h Paris se lève Il est 5h Play That song You know that it turns me on Turn it, get it, get it, done it done on, turn it on Hey, come on, play that song Play it all night long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 I said ooh, I like your side. She said my chords broke down and just sing real nice with your and me right. I got a core full of girls and it's going real sway. Dude. Yeah. One eye, yeah, yeah. With that poet and drum machine You know I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 Oh, Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl, leid ik het station. We staan samen stijl, geniet de tong. We staan samen stijl, ik de bonbon. We staan samen stijl, ik de kakoom. Ik staan ben het zakje, jij de thee. Zwaar ik ben de kaas, jij de soufflé.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 de wereld beroemd mee, Dan maken we nog meer van dit soort dingen. We over de wereld. Dan komen we een villa en een jood. Nou, een vind ja, ik trouwens ook weer niet noemen. Roemie. Dat is duur. Nou ah, ja, herman. Zit er meer in een rommel, dit Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dat vind ik echt niet zo'n tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar zijn. Nou ja, dit vind ik ben belachelijk. Wij Die zijn luken. het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek te bestaan, en een vries dus Jij Naar. bent de schrikdraad ik ben waarop de ik pies. Ik ben de Jeroen. kip, jij bent de ja, grill ja. Ik ben de paus ben spaar, jij ook, bent hè. de pil. Danny de Wij zijn een doedelzak. In Tirol. Jij bent Bertien stemberg, ik ben een viool. ik ben de steen, jij bent de nier. jij bent Amstel, ik ben Bier. Jij bent Pieter, ik het klavier, het leek me op ster. Nou mij op, het leek me op ster. Het leek me op ster. 106.9, straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur.